Ik heb zo mijn eigen bronnen, meneer Kretes. Dan gelooft u mij als ik zeg dat ik niet thuis was toen mijn vader... Was. 100 procent. Goed. Waarom hebt u eigenlijk juist mevrouw Martens aangesproken... ...over die problemen met uw vader? In de nood kent men zijn vrienden commissaris en vriendinnen. Ah, oh, zij is... ...was, enfin, iets nog, denk ik. Zo, zo. Nou, die kenner van vroeger van de... Nu niet, we zijn samen uitgekomen, Freya? Ja, wat heeft dat te betekenen? Het is genoeg geweest, hoor, dan. Het is genoeg! Commissaris, ik wil daar tegenhouden, maar zullen jullie afvinden? Ja, ja, het is goed, het is goed, bruiloft. Om duidelijk te maken dat het gedaan moet zijn. dat? eerst mijn vader arresteren, dan mijn broer hier. uw broer, is hij? Ja, ik, ik ben haar halfbroer, commissaris. Zij is Freya Vinken, de dochter van... De dochter van Adriaan Vinken, die jullie gisteren mishandeld hey, moment, hebben. Oordendag, Moment, moment. Van mishandel is hier geen sprake. En hoe zit dat met jullie? Gij heet Vinken en hij krijtens en jij... Dat heeft nu geen belang. Het enige wat jij moet weten, hè, is dat ik het kotsbeu ben. Hey, kom toe, ga zitten, kom. Hier, nu toestand. Niks toestand. Ik ben zwanger, hè. Ik ben niet ziek. Jij gaat mij niet kunnen omdraaien. Mevrouw Finkel, alsjeblieft zitten, zeg ik. Handen af! Raak mij niet af! Gaat het! Feea!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 Had je dat zo laten? Oh, een mens over Arthur. En dan nog één die te maken heeft met dat grapje van Bruinhoge. Verticaal klasseren en vergeten zeggen. Ik heb geen koesting in veel zeven om niks. Uh, excuseer, commissaris, maar uh, er is hier iemand voor u. Nou, ah, is ze zwanger en draait ze door? <laughs> excuseer, maar het is notaris Leroy. Ah, ah. de notaris Leroy? Kent je hem goed, commissaris? Wie niet in Brugge die man doet mirakels. Oh, mirakels? Op het gewestplan landbouwgrond omtoveren tot bouwgrond. Allee, op, Moet jij eens proberen? Even? Ja, het is goed. Pas op. Oké. Okay. Ja. Ja. Meneer heeft in de tijd miljoenen verdiend aan de verkabeling van de Stokveldewijk. Ja, laat ik hem nu binnen, commissaris, of niet? Bruinhoog, uh, wij van de politie zijn de behoeders van de democratie. Arm of rijk, soemelaars of vrouwen met vuisten, iedereen is hier welkom. Ja.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 ja, tot. Zet ja, u histoire bien triste, commissaire? Ludovic was een briljant student... ...tot hij op een dag last kreeg van... Uh, ...nou ja, in de buik. Vous comprenez? Nou, hij werd verliefd. Lang geleden heeft hij een meisje in verlegenheid gebracht. Hmm. Haar naam is... ...Augusta Vonk. ja.